Een uur. Het NOS Journaal, Jan van der Putten. Goedemiddag. Duizenden mensen in Lommel herdenken slachtoffers van busongeluk. Belegering van Schutter in Toulouse duurt voort. En eerste hooligans veroordeeld wegens rellen bij Utrecht-Twente. Het is zonnig en droog. Het wordt 12 graden op de Wadden en 16 in het zuidoosten van het land. Morgen is er ook volop zon. Gemiddeld 17 graden morgen. En de dagen daarna aanhoudend mooi voorjaarsweer met veel zon en vrij hoge temperaturen. In Lommel is de grote afscheidsplechtigheid gaande... voor de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. Daarbij kwamen 28 mensen om het leven, onder hen 22 kinderen. Mino is bij die plechtigheid. Uh, Mino Remmers, uh, rond deze tijd zou het klaar zijn, Mino, Maar ik zie dat de gebroeders Wouters optreden. Het is nog lang niet afgelopen. Hè? Het is nog niet uh, allemaal afgelopen. Het is uh, wat uitgelopen dat was eigenlijk vooral aan het begin van deze bijeenkomst... om half elf kwamen hier een hele stoet aan uitvaartauto's aangereden... met daarin die witte kisten, met daarin de slachtoffers. Eén voor één werden die door militairen hier naar binnen gedragen... in dit grote evenementencentrum in Lommel. Overal aan de bomen hier rondomheen witgeknoopte koortjes... die als het ware een soort uh, routebeschrijving vo vormen... zo naar de ingang van de soeverein. Hier ook aanwezig de koning en de koningin van België. kroonprins Willem-Alexander en prinses Maxima. De premier van België en ook de premier van Nederland, premier Rutte. En uiteraard ambassadeurs, de burgemeester van Bergijk, Want ook daar valt de slachtoffer te betreuren. En heel veel... Directe familieleden, zo'n 5000 mensen kunnen er in die enorme hal hier. 2500 officiële genodigde familieleden, vrienden, bekenden... en ook voor een ander deel 2500 andere mensen die hier naartoe zijn gekomen... omdat ze erbij wilden zijn. Het is een zware bijeenkomst met toespraken en presentator Bart Peters... met de muziek van het koor dat we nu horen... Maar ook met de woorden van burgemeester Peter van Veldhoven. Hij was met de ouders meegeweest naar Zwitserland. Dat was hem zwaar gevallen. Hij haalde er een citaat bij van Bram Vermeulen. Luister naar burgemeester Peter van Veldhoven van Lommel. Ik heb de laatste dagen veel moeten denken aan de woorden van Bram Vermeulen. En als ik dood ga, maar niet. Ik ben niet echt dood...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 Daarna was het woord ook aan ouders moedig om op dat podium te staan. Tegenover staan van 5000 mensen daar onder die kroonluchters dus met voor je die halve cirkel aan witte kisten. Onder andere een zus van een gestorven broertje die vertelde dat ze samen nooit meer kunnen pesten. Vroeger zou ik gezegd hebben ik hou van je tot de dood scheidt. maar nu denk ik daar anders over. Jou heengaan heeft ons al op een verschrikkelijke manier uit elkaar gehaald.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 En zo waren er meer getuigen te horen van ouders, van familieleden... die hier op het podium stonden. Niet alleen worden vandaag die kinderen herdacht... het gaat natuurlijk ook om de leerkracht en de administratief medewerkster... die overigens gisteren al is begraven. En dan zijn er nog de twee buschauffeurs. Paul van der Velde, 53 jaar, en Geert Michiels, 34 jaar. De partner van die Geert Michiels, die dus voor in de bus zat... die vertelde, en dat is Evi Laarmans, vertelde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 Bedankt voor alle mo mooie momenten. Ik hou van jou voor altijd. Ze hadden nog een hele toekomst samen willen hebben... Evi Laarmans met haar buschauffeur. Maar dat mocht niet zo zijn. De dienst loopt langzaam ten einde. En niet alleen bezoekers hier in die grote soeverein... sporthal, evenementenhal, maar ook buiten bij de videoschermen. Ja, je ziet uh, dat de mensen die direct betrokken zijn, uh, nu gaan... Ze zijn te herkennen aan een plaatje wat ze hebben gekregen van de gemeente Lommel. Ze zijn min of meer bijzondere gast. En die zijn nu behoorlijk aangeslagen, langzamerhand allemaal aan het vertrekken. Um, op het plein verder toch nog wel aardig wat mensen die zich hebben verspreid. Want sommigen die, die, ja, die waren hier al om negen uur. En zo lang hou je dat niet vol om alsmaar te staan. Er zijn een paar plekken waar je kunt zitten, muurtjes, paaltjes en dat soort dingen. En er zijn ook mensen die weg zijn gegaan met achterlating van een knuffel. Er liggen hier een stuk of twintig knuffels opgestapeld... ter herinnering aan die kinderen. En je ziet nu dat de mensen die direct betrokken zijn... allemaal in één richting lopen. Dus ik neem aan dat die ergens opgevangen worden aan het eind van deze straat. En dat betekent dus dat de bijeenkomst echt afgelopen is. Roerloos hangen witte ballonnen die vastgebonden zijn... aan een van de pilonen van het evenemententerrein hier. De witte linten, hier op weg geknoopt aan de bomen. Vanmiddag zijn er nog uitvaart in Lommelkolonie. Hier een kwartier rijden van Lommelstad vandaan. Klein kerkje, vlak naast basisschool Het Stekske. En morgen in Leuven zo'nzelfde dienst... maar dan bedoeld voor de kinderen die omkwamen en die uit Heverlee kwamen. Je hoort een bijdrage van Mayno Remmers en Trudy van Rijswijk. Ja, en dan naar Toulouse, want daar houdt die man... die verdacht wordt van de aanslag op een Joodse school... Euh, zich nog altijd verborgen in zijn huis. Vanmorgen deed de politie een inval. En uit onderhandelingen bleek dat hij banden heeft met Al-Qaeda. En de Franse president Sarkozy... die heeft zojuist een oproep gedaan aan het land tot eenheid. We moeten ons We moeten niet aan de amalgam... Ni à la vengeance. aan een tel evenement, la France ne peut être grande que dans nationale. Wij mogen niet vervallen in discriminatie en in wraak, zei Sarkozy. Frankrijk kan dit alleen doorstaan met nationale eenheid. Correspondent Ron Linker, die dader die zou zich rond de middag overgeven, Ron. Dat was de verwachting. Wat is het laatste nieuws? Nou, hij heeft zich nog niet overgegeven. Uh, Zo'n tien uur geleden is dus de omsingeling in een woonwijk in Toulouse begonnen. Maar minister van Binnenlandse Zaken, Guillaume, die zei zojuist dat het contact met de verdachte gebroken is. Dat hij niet meer met de politie wil praten. Maar de autoriteiten gaan er nog wel van uit dat hij nog steeds bereid is om zichzelf over te geven in de loop van vandaag. ...in de loop van de middag. Kijk, die vermoedelijke schutter die zit in een appartementencomplex, van vijf etages. Dus dat betekent dat er natuurlijk gevaar is voor zijn flatgenoten. Eh, nou, rond half twaalf zagen we een bus die ter plaatse arriveerde. Daarin zijn die medebewoners geëvacueerd. Dus ook dat gevaar is geweken. Men wacht af op de ontknoping van de omsingeling. Dan komt daar in de loop van de dag toch steeds meer naar buiten... ...over wat dat nou is voor een man en over zijn achtergronden. Wat weten we zoal van hem? Vannacht was al bekend dat hij een periode in Pakistan, maar ook in Afghanistan heeft doorgebracht. En daar is inmiddels meer nieuws over bekend geworden. Want de directeur van de gevangenis in de Afghaanse plaats Kandahar... die heeft de naam van de verdachte herkend... en heeft tegen het persbureau Reuters gezegd dat hij in 2007 daar is gearresteerd, in Kandahar... en veroordeeld tot een celstraf wegens het plaatsen van explosieven. Hij is later ontsnapt uit de gevangenis en kennelijk teruggekeerd in Frankrijk... Hoe, dat blijft uh, lastig te achterhalen. Maar het bevestigt in ieder geval dat de Franse justitie de man al een paar jaar in het vizier hadden. Maar dat ze niet zo snel de connectie hebben weten te leggen met de schietpartijen in en rond Toulouse. Nou is Sarkozy daar steeds uh, nauw bij betrokken. Zijn uitdager Hollande bij de verkiezingen, die uh, bemoeit zich er ook uh, goed mee. Wat voor rol gaat dit nou spelen bij die Franse presidentsverkiezingen? Nou, het lijkt me dat dit zijn weerslag zal hebben op de verkiezingen. Het thema veiligheid is helemaal terug in het maatschappelijke debat. Beide koplopers in de peiling hebben inmiddels gereageerd op de omsingeling. De socialist François Hollande. En je hoorde het net al, president Nicolas Sarkozy, voorzichtige reacties. Want formeel is de campagne opgeschort. Dus verkiezingsretoriek viel van hen niet te verwachten. Wel van Marine Le Pen van het Front National. Die heeft gezegd dat gebleken is dat het gevaar van moslimextremisme in Frankrijk onderschat is. En daarmee zo ongetwijfeld de gevoelens van een deel van de kiezers. Maar of dit ook de richting is die de campagne op zal gaan, dat moeten we afwachten. als de campagne weer herstart is. Dankjewel, correspondent Ron Linker. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De Tweede Kamer is kritisch over de prestatiebeloning in het hoger onderwijs. Staatssecretaris Zijlstad wil een deel van het geld voor universiteiten en hogescholen voortaan verdelen op grond van de prestaties van de instellingen. Hoe beter de prestaties, hoe meer geld. Een Kamermeerderheid, waaronder CDA en SGP... wil dat de staatssecretaris bekijkt hoe hij zijn plannen kan aanpassen... want volgens de Kamer leiden ze tot veel bureaucratie... en is er te weinig aandacht voor het onderwijs zelf. CDA-woordvoerder De Rauwe. Prima om de lat omhoog te leggen. Prima om wat van de instellingen te vragen. Dan slaan we ook hier niet door in 23 kantjes... die nu al door een reviewcommissie bedacht zijn... weer betaald zijn door een commercieel bureau dat het allemaal uitwerkt... Voorzitter, welke kant gaan we op? Kunnen we niet gewoon afspraken op hoofdlijnen maken? Kunnen we elkaar gewoon vertrouwen in plaats van wantrouwen? Kunnen we het doen via verantwoording in plaats van alleen maar wetten? Onderwijsinstellingen die hebben zich al eerder kritisch uitgelaten over het plan. Volgens sommige partijen in de Kamer werkt het nieuwe systeem ook nog fraude in de hand. De laatste tijd kregen studenten op verschillende instellingen diploma's... terwijl ze daar eigenlijk geen recht op hadden. Bij een themazitting in Utrecht, in de rechtbank... staan vandaag 74 mannen en jongens terecht... voor de rellen bij een wedstrijd van FC Utrecht. En er zijn ook al veroordelingen. Rolf is ook in Utrecht bij de rechtbank. Roel, wat voor straffen zijn er uitgedeeld? Nou, het varieert nogal. De zitting waar ik bij zat betrof vijf jonge mannen. Een jaar of twintig, denk ik. En die hebben allemaal een werkstraf van 60 uur aan de broek gekregen... De hoogste straf die tot nu toe is opgelegd uh, bedraagt 200 uur. Uh, daar hoort ook nog een voorwaardelijke gevangenisstraf bij. Dus dat is een van de zwaardere boefjes die vandaag uh, zijn berecht. En dan is er ook nog twee keer vrijspraak gegeven. Is dat uh, een beetje overeenkomstig met wat er is geëist? Nou, in het geval van die zitting waar ik bij geweest was, die, die vijf uh, jonge heren, was er 160 uur werkstraf geëist door het openbaar ministerie. En uh, op het moment dat uh, die eis werd geformuleerd ging er zo'n zo wow. De zaal, van. dat had eigenlijk helemaal niemand verwacht. De verdachten zelf niet, maar ook hun advocaten niet. Want uh, ja het punt is, deze jongens die zijn al op allerlei manieren gestraft. Dat gaf ook de rechter aan. in uh, De verbinding is niet helemaal goed met Utrecht. Uh, Rolt rol, is niet helemaal goed met jou met die verbinding. Ben je er nog? Pak even een telefoon. Ik ben er nog. Ja, pak eens een telefoon. Dat wil niet helemaal, hè. Ja, die horen we wel. Ja, nou, hallo. Ja. Peter zo? Ja. Jij was okay, net aan het uitleggen dat ze al eerder straf hadden gehad, hè? Eh... Uh... Nou het raakt het aan mijn kant echt enorm. Het ja. is dus, uh, bijna niet te doen. Weet uh, je, we gaan het gewoon opgeven. Want uh, dit is wel klaar, het is wel duidelijk. Vijf mensen inmiddels uh, veroordeeld dus voor die rellen bij uh, uh, FC Utrecht. Daar in Utrecht. Roepou, dankjewel. Gaan we verder met een gezochte Brit. Een van de meest gezochte criminelen van Groot-Brittannië is opgepakt. In Nederland, in Brabant, man uit Liverpool van 26 was veroordeeld tot levenslang. Hij was voortvluchtig, hij zat een paar weken ondergedoken... is nu gebleken op een vakantiepark op schouwen duiveland En de politie heeft hem opgepakt toen hij zijn intrek wilde nemen... op een camping in Hogerheide, de politie. Het arrestatieteam heeft hem uiteindelijk daar kunnen aanhouden in Hogerheide... Maar het is een, een, een zware crimineel en die heeft zich niet uh, zonder slag of stoot overgegeven. Nou wil dat niet zeggen dat daar een groot incident is uh, ontstaan, maar ja, hij heeft wel uh, zich bij de aanhouding willen verzetten. En die man heette Downs en die zat vast voor een aantal geweldsdelicten... waarbij hij vuurwapens en explosieven heeft gebruikt. Hij was ontsnapt tijdens een transport van een gevangenis... naar de rechtbank in Manchester, acht maanden geleden. En deze meneer zit in afwachting van zijn uitlevering... aan Groot-Brittannië in de gevangenis in Vught.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 Kinderliedjeschrijver en radiomaker Herman Broekhuizen is overleden. Broekhuizen is vooral bekend van het radioprogramma Kleutertje Luister... waarin verhalen werden verteld en liedjes werden gezongen met kinderen. Veel bekende liedjes zijn van Zijn Hand, zoals Opa Bakkenbaard en Elsje Fiederelsje. Broekhuizen was tientallen jaren dirigent van een kinderkoor... dat platen uitbracht met dat soort liedjes. Herman Broekhuizen is 89 jaar geworden. Sport.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 En Monique Kleinsman stopt ook. Op dit moment revalideert ze van een zware blessure. Ze werd in 2005 Nederlands kampioene allround. Zevende op het EK allround. En Kleinsman werd achtste op het WK allround. AZ-trainer Gert-Jan Verbeek zal morgen het bekerduel in de halve finale met Heracles moeten bekijken vanaf de tribune. De beroepscommissie van de KNVB heeft hem een straf opgelegd tot twee wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. En dat is één wedstrijd minder dan de eis van de aanklager. De beroepscommissie acht het niet bewezen dat Verbeek tegen de vierde official is aangelopen tijdens het competitieduel AZ-Heracles. Verbeek wordt wel geschorst voor aanmerkingen op de leiding. Het is 17 over 1. We gaan naar de ANWB. Daar zit Jolanda van der Velden klaar. Met 1 viel op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 3 kilometer. Dankjewel hoor, Pingel. Duizenden mensen in Lommel herdenken de slachtoffers van het busongeluk. Belegering van Schutter in Toulouse duurt voort. Die man zou 4 jaar geleden zijn ontsnapt uit de gevangenis in Afghanistan. En eerste hooligans veroordeeld tot taakstraffen... wegens rellen na de wedstrijd Utrecht-Twente.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 Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch met de burgemeester van Rhenen... waar dit jaar Koninginnedag wordt gehouden. We volgen de werkweek van Bart Veldkamp. Morgen beginnen de schaatsers aan het WK-afstanden in Heerenveen. Als oud-schaatser is Bart natuurlijk als geen ander op de hoogte van hoe het is om op topniveau te schaatsen. Hij coacht de tvm ploeg dan ook met heel zijn hart. Ja, wat is het mooi om, om een atleet beter te maken? is Je weet wat zo'n iemand ervoor doet. Zo'n iemand is getrouwd, dus een grote liefde. zijn de eerste, echte grote liefde in zijn leven. En je wil daar alles voor doen. En als je daar iemand mee kan helpen, dat vind ik een mooi proces. En dan na half twee is er standpunt Er moeten nieuwe verkiezingen komen. Is kort en krachtig de stelling van vandaag. Uh, 75 zetels, daar kan het kabinet Rutte nu officieel op rekenen. Dat is er eentje te weinig voor een meerderheid in die Tweede Kamer. Hero Brinkman keerde de PVV gisteren de rug toe. hebben we allemaal meegemaakt. En de vraag is of hij als eenmansfractie het kabinetsbeleid blijft gedogen. Zeker omdat hij gisteren ook een paar keer aangaf... dat hij het niet altijd eens is met de standpunten van bijvoorbeeld de PVV. Mark Rutte gaat ervan uit dat zijn kabinet altijd al een minderheidskabinet is geweest... en zoekt dus naar meerderheden in de Tweede Kamer. En volgens Rutte is er niks aan het handje. Nou, de oppositie denkt daar anders over. Er moeten nieuwe verkiezingen komen. Dat is de stelling. En we zijn benieuwd wat u vindt.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 De burgemeester van Renen leidt vanmiddag journalisten rond door zijn stad... ter voorbereiding op Koninginnedag, want u weet dat... Koningin Beatrix is daar dit jaar te gast. Maar wat voor feestje wordt het dit jaar? Houdt de burgemeester rekening met het feit dat prins Frizo in het ziekenhuis ligt? En hoe zit het eigenlijk met de veiligheid? Immers de aanslag in Apeldoorn ligt nog vers in het geheugen. Onze verslaggever Maarten Bleumens sprak vanmorgen met Joost van Oostrum. Dat is dus de burgemeester van Renen. We staan in het gemeentehuis van Renen, meneer van Oostrum. En bij binnenkomst... Nou, is duidelijk dat hier iets staat te gebeuren. Een metershoog portret van de koningin. Rene is klaar voor een feestje? Uh, Rene is zeker klaar voor het vieren van uh, Koninginnedag. En, uh, ja, het komt nu zo dichtbij. We gaan er nu echt uh, steeds meer van uh, genieten van de voorbereiding... en hopelijk ook van de dag zelf. Het is natuurlijk een moment, zien we vaak in het verleden... voor een stad om aan de buitenwereld niet alleen de bewoners te laten zien... dit zijn wij. Pakt Rene uit... We pakken zeker uit, maar onze eerste focus ligt echt op onze eigen bewoners. We vinden het heel erg leuk om de koningin op bezoek te hebben in onze eigen stad. En daarom is ook ons slogan hier in huis, kom de koningin ontmoeten. En dat is eigenlijk onze bedoeling. En iedereen van buiten is natuurlijk van harte welkom. Maar de eerste focus is echt voor onze eigen inwoners. Waarom? Uh, nou, we hebben hier een heel koninklijk gezind uh, deel van, de, van Nederland, denk ik. Uh, en zeker in Renen. En ja, het is gewoon leuk en bijzonder om de koningin in je eigen stad te mogen ontvangen. En dat eigenlijk vinden we het allerleukste wat er is. En dat de rest van Nederland daarvan mee mag genieten, prima. Uh, maar we doen het ook een beetje voor onszelf. Ja, ja, ja. Het, het is een uh, gemeenschap waar het geloof een belangrijke rol speelt. Hè? Een grote gereformeerde gemeenschap. Zie je dat ook terug in Bijvoorbeeld de aanpak van het Oranje Feest? Uh, nou, niet zozeer de aanpak van het Oranje Feest... maar wel een onderdeel van het Oranje Feest. En uh, je ziet het natuurlijk ook terug in de, de balans die wij zoeken... tussen feest en feestelijkheid. Uh, maar de reformatorische scholen zullen bijvoorbeeld... Een, uh, absoluut een onderdeel uitmaken van het programma. En dat zal anders zijn dan, uh, dan bijvoorbeeld in Limburg. Ja. Aan de andere kant staat dat niet heel erg bekend om uitbundigheid... Uh, nou, niet in de zin uh, zoals heel veel mensen dat uh, zien, met uh, heel veel uh, muzikaal geweld, zeg maar. En een disco-achtige activiteiten. Er is hier een disco? Uh, nou, we hebben wel een uitgaansgelegenheid in, in Renen. Maar die is vooral voor de regio, uh, zeggen wij altijd. Ja, de bewoners zijn hier uh, uh, nou, hè? Ja. Een grote, grote geloofsgemeenschap. En die kunnen echt ook wel een feestje bouwen. Gezien alles wat er gebeurd is de afgelopen tijd, prins Frieso, die in het ziekenhuis ligt. We hebben natuurlijk Apeldoorn in het achterhoofd. Heeft u wel eens gedacht, kan er eigenlijk wel een feest gevierd worden? Ja, daar is overleg over. En uh, de conclusie eigenlijk is uh, met de staf van het Koninklijk Huis... koning in de dag vier je of je viert het niet. En we vieren het, dus dan maken we er ook een feest van. Maar wordt er toch op een of andere manier rekening gehouden met de omstandigheden? Uh, nou, dat, dat bepalen we op het laatste moment. Uh, ik bedoel, er zijn nog een aantal weken voordat het 30 april is. Dus, uh, en voor die tijd, uh, en zeker kort voor die tijd, heb ik nog overleg... ook met de mensen van het Koninklijk Huis... om te kijken of de omstandigheden dan bijvoorbeeld rond uh, Prins Johan Friso aanleiding geven om daar uh, iets op aan te passen. Maar zoals het er nu naar uitziet, is het gewoon koningin in de Dag... zoals Koning in de Dag in de voorbereiding stond en uh, moet het een feest worden. Ja. We noemden al heel even uh, ook Apeldoorn. De aanslag daar, de veiligheidsmaatregelen, zijn natuurlijk verscherpt sinds die tijd. Is dat iets wat voor de bewoners ook in hun hoofd meespeelt? Ja, daar hebben de bewoners echt last van. het zelf? Ja, dat, maar dat is ook echt last. Ik bedoel, als je auto gewoon uh, twee, drie dagen niet meer voor je eigen huis mag parkeren... is dat heel vervelend. En, eh, dus daar hebben we goede gesprekken over eh, met bewoners gehad Op een eerste bewonersavond komt nog een tweede bewonersavond over. Mensen snappen het uiteindelijk wel... maar het kost wel heel veel tijd en energie om dat uit te leggen. Ja, Wat, wat moet u uitleggen? Nou, dat, dat, dat je dat doet om, om dingen te, te voorkomen, om veiligheid te garanderen. Niet alleen voor de koningin en haar familie... maar ook voor alle andere bezoekers hè, die, die, die ter plaatse zijn. Dat snappen mensen uiteindelijk wel. Maar je moet wel eerst over de eerste hik heen... van eh, nou, de auto niet meer voor de deur, eh, hekken voor de deur... Eh, twee, drie dagen lang... En... En, uh, ja, dat is best winnen. Wat betekent het voor u, deze hele organisatie? Is dat een kwestie van lekker uitdelegeren aan uh, ambtenaren... of is het, is het handen uit de mouwen? Uh, het is een kleine gemeente... Nou, ik weet niet wat ik meer doe dan mijn collega in Venendaal bijvoorbeeld. Dat is voor mij de beste ja, ja. referentie. De andere stad waar Koningin de Dag wordt gevierd, voor de duidelijkheid. Ja, dat is het dorp naast de stad Reden. oh, ja. kijk, hier wordt al een verschil. Ja, ja, ja. Ja, er is een verschil moeten zijn. En dan moet je dan ook maar even duiden. Ja, maar wij zijn allebei heel erg intensief betrokken bij het programma en met de onderdelen. We hebben veel overleggen, ook met, met organisaties van buiten, met de Stichting Oranje Dag. Ligt u bijvoorbeeld al s'nachts het openingswoordje door te nemen wat u tegen de koningin gaat houden? Nou, dat doe ik nooit s'nachts, want dan uh, slaap ik echt. En dat gaat, uh, dat gaat er hartstikke goed. Nee, uh, maar ik denk dat ik tegen die tijd een uh, flinke tocht op de racefiets ga maken. Dat is voor mij altijd het moment om uh, dit soort dingen door te denken. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nog niet mee bezig ben. Uh, uh, 30 april staat, met een groot kruis. Het lijkt, het lijkt me heel spannend. Nou, maar het is ook spannend. Ik bedoel, er, er gaan ineens uh, 2, 3 miljoen mensen meekijken. Dus ja. dat is best iets waar je even... even... Ja, en heel precair geworden, wat u zegt. Ja, en, da en daar proberen we dus echt, uh, als het gaat om de situatie rond uh, Johan Frizo... echt van tevoren even de juiste woorden voor te vinden. En uh, ik wil geen woorden uitspreken in de richting van de majesteit... Uh, die uh, bij haar niet in goede aarde vallen. Dus daar zullen we best even afstemming over hebben. Mag het publiek daar aandacht aan besteden? Uh, ja, dat dus zullen ze ongetwijfeld doen. Er zullen heel veel mensen zijn die steunbetuigingen willen, uh, willen delen met de koninklijke familie. En, en in welke vorm? Ja, dat is echt van de mensen zelf. Nou, u heeft daar niet, want u houdt informatieavonden, u heeft het daar niet over gehad? Nee, daar hebben we het niet over. Want dat is echt iets wat ieder persoonlijk moet, uh, moet bepalen. Wij gaan dat in ieder geval niet organiseren. Wij gaan niet een gezamenlijke steunbetuiging organiseren. Wij concentreren ons vanuit Renen op het vieren van Koninginnendag en het feest. En wat het publiek en de inwoners daaromheen willen doen, dat, uh, dat is echt een eigen keuze. Heeft u de koningin eigenlijk al eens ontmoet? Nee, de koningin niet. Uh, haar vader wel. Oh, dus het wordt, het wordt echt een spannende koninginnedag voor u? Ik, ja, ik, ik, ik, ik, zit, uh, ik zit echt in de afwachting van een, van een hele leuke dag die we met elkaar gaan vieren. En uh, als je plezier hebt, dan zal er ongetwijfeld wel even een moment van spanning zijn... En, uh, en uiteindelijk hoop ik dat we gewoon een leuke dag hebben met elkaar. En dat is uh, uiteindelijk waar we het voor doen. Dat was om de burgemeester van de stad Rhenen. Laten we dat vooral niet vergeten. Joost van Oosterom in gesprek met Maarten Bleumers Op 2 april wordt het hele programma van deze dag bekendgemaakt. De werkweek. Deze week met... Bart Veldkamp, assistentcoach TVM. En we werken toe naar het uh, laatste toernooi van uh, dit seizoen, het WK-afstanden. Donderdag uh, 22 maart. Tot en met zondag 25 maart. Ja, morgen beginnen de schaatsers dus aan dat WK-afstanden in Tjalf in Heerenveen. En vandaag uh, staat er nog een korte training op het programma. En Bart is aan de slag met Jan Blokhuizen. Hou die compactheid, hou compact. Zit onder de grond, rond juist. Yes. Ja, tijdens het coachen hoor je dat je af en toe wat maar één woord zegt of twee woorden. Je kan bijna geen volzinnen uitspreken als die schaatsen voorbij razen met uh, 50 kilometer puur. En uh, ja, je kan een atleet ook niet overladen met te veel informatie tijdens zijn, zijn schaatsen. Omdat hij dat niet kan verwerken. Je moet uh, bepaald één, één, twee woorden. Daar kan een atleet wat mee. En een zee aan informatie. Dat, uh... Dus het is ook heel vaak dezelfde woorden. Je hoort. Dus als jij hier zes dagen komt uh, luisteren, dan hoor je ongeveer zes keer dezelfde kreten tijdens het rijden gecoacht worden. En daaromheen dan, als je stilstaat, dan heb je wel elke keer een ander verhaal natuurlijk. Alles zit rechts, hè? Alles zit rechts. Juist. echt wel lekker. Gewoon goed rechts blijven. Heel goed. Ik vond uh, uitkomen bleef je rechts en je ging naar voren. Maar heel vroeg in de bocht al zit het vermogen aan de rechterkant. De dus massa. Ik heb mijn punt van mijn linksgraat iets minder naar binnen gezet. Ja. Daar heb je dus nog iets minder druk in de bocht, maar dan moet je dus extra in je, zeg maar, ja, in je beeld pakken als je een plaats Het valt beter? Nou, het is, okay. is minder lekker, maar je moet je dag zelf nog extra uit. Zeg maar. oh, Oké, okay. dat doe je expres ja. nu. Oh, okay. ah, het financiële plaatje in schaats is op dit, dit moment redelijk. Uh, ja, ze laten de crisis ook wel zien die we overal is, of tenminste, die, de, die we dus zeggen de, dat hij er is. Um, maar het financieel zit niet heel dik in het schaatsen op het moment. In het verleden zijn er al gauw jaren jaar geweest in het Nederlandse schaatsen, van 1998 uh, tot, tot 2006, 2008. Uh, alleen daarna is het wel beduidend minder. Er zijn mensen die Cup rijden voor Nederland, die, ja, zoals Sven, die, die verdienen echt heel veel geld. Uh, dat gaat wel richting een miljoen als je alles bij elkaar veegt, alle premies. Um, maar er zijn ook schaatsers die rijden voor een shirt en een broek rond. Dus uh, het is uh, enorm verschil in het uh, schaatsen. Nou, toen ik begon in het schaatsen was er überhaupt bijna geen, bijna geen geld. Er rijd ook eigenlijk alleen maar voor een shirt en faciliteiten uh, rond. En op een gegeven moment is er wel het geld gekomen. is dus we hebben wel een modaal inkomen verdiend bij de KNSB vanaf 1991. Uh, en uh, toen ik naar België ging heb ik ook nog wel redelijk...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 Kijk, voor een atleet is het uh, zijn levensbelang eigenlijk. Zo ervaart hij dat. En als je daar je kan bijdragen, dan uh, well, vind ik een mooi proces. Uh, ja, Jan, waar ligt mijn kracht als coach? Nou, ik denk dat uh, als dan Bart gaat, dat, dat vooral sterk kan ligt in uh, het, uh, het naar de atleet overbrengen van uh, een, een technische verandering. En zeg maar, uitleggen hoe je dat dan uh, kunt. Van, je kan wat tegen iemand zeggen... Uh, je moet beter bij rechts blijven in de bocht, of uh, uh, je moet langer bij je as blijven of het recht stuk. Maar dat, dat kan iemand wel zeggen, maar dat weet ik nog steeds niet hoe ik het eigenlijk moet doen. Ja, ik kan het wel proberen. Maar als, uh, wat Bart dan vaak doet, is dat hij het visueel maakt van mij. Van, je moet, moet hier aan denken: bijvoorbeeld een kogel bij je been houden. Of je, uh, je, je moet voelen dat je met je lichaam tegen druk aan blijft rijden. Nou, dan, dan heb ik iets zeg maar, visueels en dat kan ik, ja, dan kan ik een betere, betere uitvoering trainen. Nou, niks aan toe te voegen. <laughs> Bart Veldkamp met Jan Blokhuijzer dus. De reportage werd gemaakt door Ingrid Koning. Zometeen stand.nl. Er moeten nieuwe verkiezingen komen. Uh, dat zeg ik niet. Ja, ik zeg het nu wel. U hoort het mij zeggen. Maar het is de stelling uh, natuurlijk. En u mag zeggen of u het er mee eens bent of mee oneens. Eerst is jullie Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De grootste luchtvaartmaatschappij van België, Brussels Airlines, heeft de regering om hulp gevraagd. Het bedrijf zit in zwaar weer vanwege de hoge olieprijs en de concurrentie van prijsvechters. Voorzitter Davignon van de Raad van Bestuur noemt het een precaire situatie. Volgens de krant De Tijd denkt de Belgische regering erover om de luchtvaartmaatschappij met belastingvoordelen te helpen. In een sporthal in Lommel is de officiële herdenking van het beursongeluk in Zwitserland afgelopen. Momenteel dragen militairen de kisten naar buiten...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 En een van de meest gezochte criminelen van Groot-Brittannië is in Brabant opgepakt. De 26-jarige man uit Liverpool was veroordeeld tot levenslang en hij was voortvluchtig. Hij zat al een paar weken ondergedoken op een vakantiepark op schouwen duiveland En de politie kon hem oppakken toen hij zijn intrek wilde nemen op een camping in Hogerheide bij Bergen-op-Zoom in staat. Zover de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie op de A4, Den Haag richting Amsterdam, staat tussen Leidsendam en Dorp drie kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. 75 zetels. Daar kan het kabinet Rutte officieel op rekenen. En dat is er eentje te weinig voor een meerderheid in de Tweede Kamer. Hierop Brinkman keerde de PVV gisteren de rug toe... De vraag is of hij als eenmansfractie het kabinetsbeleid blijft gedogen. Zeker omdat hij aangaf dat hij het niet altijd eens is... met de standpunten van de PVV. De oppositie wil verkiezingen, want er is geen vertrouwen meer... dat dit kabinet nog daadkrachtig kan opereren met zo'n onzekere meerderheid. Een nieuw kabinet kan ervoor zorgen dat de politiek... weer het vertrouwen van de samenleving krijgt. En met dit gedooggestuntel komt dat vertrouwen zeker niet terug. Deze plakbandcoalitie rijdt met 130 kilometer per uur op haar zelf gecreëerde afgrond. Ja, dat waren de mensen van de oppositie. VVD, CDA en PVV die willen gewoon doorgaan met het kabinet. En in het katshuis wordt druk onderhandeld over extra bezuinigingen. Ze zijn vanaf het begin al bezig met het zoeken naar meerderheden... en zullen daarmee doorgaan. Zijn verkiezingen noodzakelijk geworden... omdat het kabinet niet langer kan rekenen op een meerderheid in de Kamer? Of kan de coalitie ervan uitgaan dat Heerl Brinkman... het kabinetsbeleid zal blijven steunen zodat ze gewoon verder kunnen gaan met hun werk in het katshuis. Ik ga erover praten met de vice-fractievoorzitter van de PvdA... in de Tweede Kamer, Jeroen Dijsselbloem. Goedemiddag. Goedemiddag. Is Samson nu alweer een snipperdag genomen? Nee, oh. maar hij is wel druk met andere dingen. Oké, oh, oké. Okay, okay. Nou, we vinden u ook prima, hoor. Fijn. We beginnen altijd met drie keuzes. Aan het begin, kort antwoord, graag ja of nee. Hier komen ze. Ik vond Brinkman altijd al de leukste PVV'er. Uh, ja. Een goed voorstel van dit kabinet kan rekenen op de steun van de PvdA. Uh, als het onderdeel is van een enorme bezuinigingspakket niet. Sowieso, geen enkele bezuiniging? Nee, maar wij willen meepraten over het hele pakket... van bezuinigingen, en hervormingen en investeringen. Ja, oké. Okay. Uh, goed, dus dat is wel eentje met de nuance. En uh, ik heb liever roemer dan Rutte. Zeker. Dus dat is een ja. Als premier, hè, bedoel ik. <laughs> dat zei je er niet bij. Nee. Dus ik beantwoordde de vraag. Ja, heel goed. Uh, we gaan uh, zo meteen uh, naar de stelling. Maar ik zeg eerst tegen onze luisteraars even. Die stelling is dus er moeten nieuwe verkiezingen komen. En uh, bent u het daar nou mee eens of mee oneens? En sms dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. Dat nummer is 0800-1101. U kunt naar onze website gaan. Dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, is het uh, hekje standpunt. Dan uh, komt alles keurig onder elkaar te staan. En dan kunnen we straks aan plus en min. Meneer Dijsselbloem, die stelling, eens of oneens? Nee, zeer eens. Uh, de verkiezingen moeten zelfs heel snel komen. Uh, het kabinet hangt inmiddels van plakband en houtjes en touwtjes. En uh, dat soort zaken aan elkaar. Terwijl we voor hele grote beslissingen staan. Uh, die beginnen te tellen vanaf 2013, maar lopen jaren door. Het kabinet heeft gewoon geen stabiele basis meer in de Kamer... om dat soort ingrijpende beslissingen te nemen. Ja, maar dat is juist de reden waarom Rutte zegt. Laat ons nou maar gewoon zitten. Want wat heeft het voor zin om nu allerlei aanplakbiljetten te gaan maken... een verkiezingscampagne te voeren... terwijl per dag uh, we gigantisch uh, de schuld oploopt? Mijn stelling is dat uh, als we nu onmiddellijk verkiezingen uitschrijven... dat we deze zomer, aan het einde van de zomer, een kabinet hebben... wat nog prima de begroting voor 2013... want dan gaan de eerste maatregelen lopen, uh, kan maken... Mijn vrees is dat het, kat, het katshuis gewoon doorgaat... en dat men dadelijk met een pakket komt wat al niet sterk zal zijn... want ze zijn zeer verdeeld over een aantal ingrepen die nodig zijn. En vervolgens weten ze helemaal niet zeker of die zullen worden uitgevoerd. De kans is heel groot dat het kabinet uh, eind dit jaar... dan wel volgend jaar struikelend naar de finish gaat en dus dat van die maatregelen eigenlijk niks meer terecht komt. Ja, maar U vindt dat we in deze tijd van crisis gewoon verkiezingen kunnen gaan houden... Dus met, de, met de hele campagne, dus dat de hele zaak gewoon maanden stil ligt? Dat uh, is buitengewoon ongelukkig. Dus ik zou het liefst ook vandaag een regering hebben... Uh, die progressief is uh, en naar de toekomst kijkt. Maar het is duidelijk dat op deze manier doorrommelen ons niets helpt. Nogmaals, de nou, uitkomst van het katshuis heeft eigenlijk gewoon geen betekenis meer. Nee, want U zegt in uw optimistische uh, tijdsplitting... van nou, na de zomer moet er dan wel een nieuw kabinet zijn. Maar goed, we herinneren ons nog even het vorige, dit, dit kabinet wat er nu zit. Er zijn allerlei wegen toen bewandeld. Uh, u bent daar ook nog aan tafel geweest uh, met de PvdA... en dat heeft echt heel lang geduurd natuurlijk. Ja, maar dat kwam toen wel omdat uh, Rutte uh, lang met ons uh, D66 en GroenLinks heeft gesproken... Terwijl hij gewoon de voorkeur had voor een kabinet met uh, de PVV... en het CDA zat geweldig moeilijk te doen. Ik, u herinnert zich dat nog. Aan ons heeft het niet gelegen. Wij waren bereid en in staat om snel knopen door te hakken. Maar de wil bij Rutte en zijn partners uh, was er niet... Ja, dan nou gaat, nou gaat het puur even over die verkiezingen. Rutte zegt daarop van... Uh, ja, uh, mensen, wij zijn sowieso al een minderheidskabinet. Dat wisten we van tevoren. Door die zetel van Brinkman is dat niet veranderd. En uh, ja, ik ga gewoon op zoek naar werkbare meerderheden in de Kamer. Ja, dat is gewoon een woordenspel natuurlijk, want onder... Uh, dat gedoog en regeerakkoord zonder de handtekening van drie partijen... die samen de meerderheid hadden. Dat was de situatie. Dat was de basis om die 18 miljard te gaan doen op een hele onverstandige manier. Maar dat was hun basis. Die basis is weg. Nu komt bovenop die 18 miljard, die nog voor een groot deel in de pijplijn zit... Er komt nog eens 9, misschien 15 miljard aan ingrepen die lang zullen doorwerken nou, dit uh, uh, houtjes-toutjes-kabinet gaat dat niet meer trekken. Maar u, kan dat ook niet heeft, u meer u heeft verder brengen. U hebt Brinkman toch gisteren ook gezien? Die zei van, nou, in principe steun ik dit kabinet gewoon. Ja, maar de heer Brinkman staat niet echt bekend als een teamspeler... en er is inmiddels ook wel twijfel of hij goed is voor zijn woord. Uh, en hij heeft gisteren al aangegeven op een aantal punten... die voor de PVV juist heel belangrijk zijn. Die de PVV als voorwaarde vooraf uh, heeft gesteld bij de onderhandelingen. Heeft hij al gezegd, ik steun het niet langer. Mm. Hè, dus... Uh, het probleem van het meldpunt, heeft hij afstand van genomen... dubbele nationaliteit, vindt hij geen probleem meer. Nee. Dus maar je da, ziet dat hem... zijn zaken die natuurlijk niet, nu niet in het katshuis aan het uitbod komen. Dat bedoel, daar gaat zeggen, het over de economische zaken. Dat de zou je zaken. zeggen, maar het eerste wat Wilders heeft gezegd... toen is het katshuis ingingen, ik wil eerst praten over immigratie. Dus hij wil gewoon uh, op zijn agenda, op de dingen die hij belangrijk vindt... eerst uh, dingen binnenhalen en dan pas praten over bezuinigen of hervormen. En dat is precies de gijzeling waar die, de coalitie tot nu toe in had... Nee. Maar Daarmee is het juist zo makkelijker als Brinkman nu weggestapt is. Want dan kunnen Rutte en Verhagen tegen uh, Wilders zeggen... nou, zing jij maar een toontje lagen. Zeker, dus als ik het CDA was, zou ik nu de rollen omdraaien... en nu uh, de heer Wilders het vel over de neus halen... zoals uh, Wilders aan het begin van dit kabinet het CDA heeft gedaan. Maar of het daar allemaal stabieler en sterker van wordt... dat is natuurlijk absoluut niet zo. Mm. Over het CDA gesproken, Van Haasma Buma, de fractievoorzitter... zei gisteren nog een keer dat wat hem betreft weinig is veranderd. Ook hij sluit zich dus aan bij die woorden van de premier. Mm. Dus nee, is nog niet steeds... helemaal. Hij zegt dus uh, nog steeds een minderheidscoalitie en volgens hem zal een Kamermeerderheid het katshuisresultaat moeten steunen. Nou, dat moet helemaal niet. Uh, dus dat moet allemaal nog blijken. Maar het CDA, zowel bij monden van Haars van Haarsman Buma als Verhaag, hebben gezegd. Nou, we gaan echt in het katshuis maar eens even kijken naar die nieuwe situatie en wat dat betekent. Uh, want als je zulke grote maatregelen moet nemen, die nu aan de orde zijn, dan heb je gewoon. Dan moet je zeker weten dat je steun in de Kamer hebt, dan heb je breed draagvlak nodig. Als je de woningmarkt wil gaan hervormen... heb je het over maatregelen die 10, 20 jaar doorwerken. Dat moet je niet doen met een verdeelde coalitie... die ook nog eens uh, steunt op 75 zetels en niet meer. Maar onze luisteraars zijn ook niet gek en die volgen de politiek op de voet. Hier zegt iemand, uh, ja, Brinkman heeft er nu helemaal geen, uh, geen baat bij... als hij uh, mee zou gaan helpen om dit kabinet te laten struikelen. Uh, die moet eerst een beetje zijn eigen organisatie... Ja, als hij verder wil als, als partij, zeg maar, moet hij eerst een beetje op poten zetten. En dat, uh, dat geldt toch eigenlijk voor u als PvdA ook? U bent ook nog maar net... Ja, ik heb net een nieuwe leider gekozen en er moet nog een hele hoop achteraan komen. Ja, nou, wij hebben net uh, drie, vier weken campagne uh, achter de rug. Uh, dat was tot nu toe intern, maar heel Nederland heeft daarbij uh, meegekeken. Dus wij staan in de campagnemodus, uh, kom maar op. Uh, voor Brinkman geldt uh, dat hij heel erg afhankelijk is van of hij die machtspositie kan uitbuiten. Want anders wordt hij op een gegeven moment gewoon genegeerd. Uh, dus hij zal aandacht willen, hij zal toch uh, zijn eisen gaan stellen zijn rol gaan spelen, zoals hij dat ook binnen de PVV voortdurend heeft gedaan. Uh, dus Brinkman wordt echt een instabiele factor in het geheel. Um, van Haasma Haas Buurma, u haalde hem ook al even aan. Die viel gisteren een beetje uit naar Jolanda Sap van GroenLinks. Uh, zij uh, stelt zich volgens hem onverantwoordelijk op... omdat de partij de indruk geeft al bij voorbaat niet in te stemmen... met de voorstellen die vanuit het katshuis komen. Ik hoor dat ook een beetje bij u eerlijk gezegd. Nou, bij ons is het heel simpel. Wij willen uh, invloed hebben en meepraten over het gehele pakket... en daar dan ook verantwoordelijkheid voor nemen. Waar wij niet voor voelen is een instabiele minderheidsregering... in het zadel houden. Die vervolgens van geval tot geval maatregelen gaat nemen. Maar goed, de PvdA heeft altijd geroepen dat die hypotheekrente aftrek. Daar moet wat gebeuren. Stel nou dat ze daar toch mee komen. Dan gaat u toch niet zeggen van nou ja, we waren er altijd voor om daar, uh, om daar een eentje aan te maken. Nou, en nu eerste, doen we dat niet meer. In de eerste plaats is deze coalitie uh, zeer verdeeld en houdt elkaar in gijzeling op het onderwerp hypotheekrenteaftrek. Wij denken dat het onderdeel moet zijn van een heel pakket waarbij je ook kijkt hoe alle zaken optellen. Bijvoorbeeld voor de koopkracht van mensen. Als wij alleen op sommige onderdelen mee mogen praten... dan uh, houden we een instabiele regering in stand. Komt er een pakket wat waarschijnlijk opnieuw heel oneerlijk zal uitpakken... voor de koopkracht van mensen en uh, de banengroei de nek zal omdraaien. Dus dat gaan we niet doen. We willen een één pakket, solide pakket... wat eerlijk is naar de mensen toe en wat goed is voor de economie. En dat, dat kun je niet beïnvloeden als je uh, ze nu en dan aanschuift... Nee. Uh, het is misschien zaak ook inderdaad om links dan de handen een te slaan... want uh, ook, ook daar zit toch nog wel behoorlijk wat licht... tussen de verschillende ideeën over hoe het verder moet met Nederland. Er zijn zeker verschillen, maar er zijn ook grote uh, overeenkomsten. Bijvoorbeeld op de vraag waar nu de rekening van de crisis neer moet worden gelegd. Dat is niet zoals nu gebeurt bij de mensen met lage en middeninkomens. Dat is een van de dingen waar uh, de hele linkerzijde van de Kamer het zeer over eens is. Op andere punten waar het gaat om hervormingen voor de toekomst, is dat niet zo. Wij vinden dat er op een aantal punten echt stappen moeten worden gezet. En de SP durft dat niet aan. Nee. Dat is duidelijk. Dus voorlopig heeft u geen meerderheid aan de linkerkant. Aan de linkerkant op dit moment niet. Maar dat zou in de toekomst kunnen komen. En dat betekent dat we ook openstaan voor samenwerking richting het midden. Uh, zeker als je beslissingen wil nemen die echt draagvlak hebben. Niet alleen in de Kamer, maar in de samenleving. Die 10, 20 jaar doorwerken, mm. dan moet je een brede coalitie durven vormen. Maar wacht even, ik heb toch volgens mij uh, Samson horen zeggen... dat hij uh, richting uh, SP wil. En niet naar het midden vooral. Nee, wij hebben helemaal geen voorkeur voor coalities uitgesproken. Diederik Samson zeker niet. Uh, maar wij zijn een linkse partij van links van het midden. Dat is evident, dus uh, daar hoef ik geen misverstand over nou, te staan. Dat is niet altijd zo geweest, toch, met de PvdA? De Partij van de Arbeid is altijd een partij links van het midden geweest. Ja, okay, maar goed, wel een centrumpartij. Goed. Zoals het CDA net rechts van het midden uh, altijd staat... staan wij altijd links van het midden. Het is niet veranderd. Ik zag gisteren uh, de voormalige Kamervoorzitter Wijsglas... VVD-prominent, uh, wordt hij steeds nog genoemd ook. Uh, en dat is hij ook natuurlijk, bij uh, Nieuwsuur aan tafel. En die zei van, ik snap eigenlijk niet waarom uh, Verhagen en Rutte... Uh, de PVV nog steeds daar aan tafel uitnodigen, want... Uh, wat eerder wel het geval was, is nu niet meer zo dat de PVV kan leveren. En hij pleitte ervoor dat, dat die twee partijen, dus CDA uh, VVD... de minderheidsregering, maar gewoon goede plannen moest maken... en dat dan in de Kamer komen verdedigen en proberen meerderheden te zoeken. Vindt u dat een goede analyse? Op zichzelf is de reden waarom Wilders zijn bij zat... was inderdaad, hij leverde de meerderheid. En dat doet hij nu niet meer, dat kan hij niet meer. Dus dat deel van de analyse volg ik. Maar je moet wel realiseren dat we de komende jaren dus voor tientallen miljarden ingrepen, hervormingen, bezuinigingen zullen moeten gaan vinden. Um, en dan kun je zeggen, nou ja, doe maar met een minderheidskabinet... kom maar op met je plannen. De ervaring leert in Nederland dat soms moet je echt akkoorden sluiten dan moet iedereen moet een aantal hete aardappels uh, niet voor zich uitschuiven... maar voor zijn rekening nemen. Ik zie dat niet gebeuren. Uh, in de Kamer uh, zullen de uh, makkelijke oplossingen worden aangenomen... en de moeilijkere keuzes uit de weg worden gegaan. Dat is de reden waarom we in Nederland regeerakkoorden hebben. De ja. Partij van de Arbeid is daarvoor bereid, uh, is daartoe, uh, bereid uh, maar moeten er moeten eerst verkiezingen komen. En dan ja. vormen we heel snel een nieuw kabinet. Ja. Hier, ik lees nog even één reactie voor van, van iemand uh, die op onze site heeft gereageerd. Uh, die het oneens trouwens met de stelling. Er is geen enkele noodzaak voor nieuwe verkiezingen. Dat het kabinet nu kan rekenen op minder stabiele steun... is juist een gunstig teken, zegt deze meneer of mevrouw. Gunstig teken voor het democratisch proces. Het kabinet zal, ondanks dat Brinkman aan heeft gegeven... het kabinet te zullen steunen, harder moeten werken en polderen... om steun te vinden voor het beleid en waar nodig het beleid aan moeten passen. Dus daar liggen ook kansen voor u. Nou, het is ongetwijfeld zo dat uh, dit uh, kabinet, minderheidskabinet inmiddels, uh, harder zal moeten werken. Maar de vraag is of Nederland er beter van wordt. En de vraag is of Nederland niet gebaat zou zijn bij een stabiele regering die gewoon op een redelijke meerderheid kan steunen. Want nogmaals, we staan voor echt hele ingrijpende keuzes. Gaan we de woningmarkt wel of niet hervormen? Hoe en uh, gaan we de arbeidsmarkt uh, verbeteren in Nederland? Ja, uh, ja als je daar uh, geen enkele meerderheid hebt en je hebt vervolgens wel tien verschillende smaken in de Kamer, want zo is het in de Kamer, dan wordt het heel moeilijk ja. om stappen vooruit te zetten. Um, ja, stabiele regering, ja, dat is een beetje flauw om te zeggen, maar het vorige kabinet in zat. dat was op papier dan misschien een stabiele regering, maar het kabinet viel uiteindelijk ook, hè? Het kabinet viel uiteindelijk ook, maar niet op keuzes die de economie betroffen. Zoals u weet is de bankencrisis adequaat aangepakt. Uh, Nederlandse banken zijn overeind gehouden. Uh, en er is ook een crisispakket gekomen. Uh, waarschijnlijk sneller dan dit kabinet de crisis gaat uh, bestrijden. Dus op dat punt was het kabinet uh, stabiel. Op andere punten wat minder goed. Uiteindelijk is dat Afghanistan, zoals u weet. Ja, nee, ik weet het uh, goed, we, we gaan kijken waar uh, onze luisteraars mee komen. U gaat uh, meeluisteren en ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. 1635 zie ik hier, dat is het aantal mensen dat nu gestemd heeft op de zwaai. 53% eens met de stelling, 47% oneens. En die stelling luidt, er moeten nieuwe verkiezingen komen. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Paul Vries. Ik ben het uh, oneens uh, met de stelling, er moeten geen nieuwe verkiezingen komen. Um, wel vind ik dat de PVV op dit moment uh, ja, uit het kathuis uh, zou moeten verdwijnen... als uh, Onderhandelingspartner daarin. En waarom geen nieuwe verkiezingen? Omdat het dan allemaal nog weer langer gaat duren voordat we een oplossing hebben voor de crisis. Dan, dan, dan gaat het nog meer uh, ja. langer duren. En uh, de, de kiezers hebben zich, de vorige verkiezingen hebben zich heel duidelijk uitgesproken. En dat was een groot weer voor de PVV en een flinke uh, klap voor de PvdA. En ja. dan vind ik het heel erg makkelijk gerecht om nu te zeggen van: ja, goh, er stapt één iemand op, uh, dan moeten we maar weer nieuwe verkiezingen uitschrijven. Ja. Duidelijk, dankjewel. Stampert.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hallo. Hallo. Zeg hem maar. Ja, met Amsterdam. Ik ben het niet eens met de stelling. Er zijn totaal geen nieuwe verkiezingen nodig. Uh, wij hebben een. Uh, wij hebben uh, als uh, personen hebben wij uh, onze vertegenwoordigers gekozen. Uh, de regering kan met deze personen overleggen. Een mooier systeem van democratie bestaat er niet. Ja, uh, zodat men dus ook uh, dat er ook geen mogelijkheid is dat de meerderheid de minderheid onderdrukt. Maar we krijgen dus steeds meerderheden op basis van de voorstellen die er komen. Ja, nou, maar... Het beter systeem van democratie bestaat niet. Nee, dat is natuurlijk zo. Maar u hoorde Dijsselbloem net ook zeggen, dat is allemaal leuk en aardig. Maar dan willen wij wel meepraten natuurlijk over het plan wat er ligt. En niet alleen maar een stempel hoeven te zetten van nou, we zijn het hiermee eens of mee oneens. Nee, nee, maar in, in, in de Kamer zijn er debatten en daar kunnen dus uh, uh, ook... ook uh... Moties worden aangenomen, et cetera. Dus ja. men kan altijd meepraten als men wil. Maar het is toch, een het is toch handig als zo'n kabinet een beetje daadkracht kan tonen? We, we, we hebben dit bedacht en dat, dat kan rekenen op een meerderheid in de Kamer. Nee, ik vind dat helemaal niet nodig. Nee. Ik bedoel, er zijn talloze, uh, uh, ook in de geschiedenis... Uh, zijn er dus talloze voorbeelden van, uh, ja. van parlementen... die niet op een vooropgestelde meerderheid nee. in, het in het parlement uh, nee, rekenen? Nee, er is natuurlijk ja, dus wel wat aan de hand met die crisis. Uh, Stam.nl, goeiemiddag. Goeiemiddag met Peter de Porto. Dag Peter. Ja, ik vind dat er uh, zeer noodzakelijk verkiezingen moeten komen. Wel, zeg jij? Ja, heel duidelijk. Ik vind dat er een uh, echte kabinet is wat uh, nodig is... wat uh, kan rekenen op een... Uh, ja, grote steun in de samenleving zou ik eerder nog zeggen dan in, de, dan in de Tweede Kamer. Maar nu ontbreekt het aan beide volgens mij. Als ik dit kabinet zie, bezig zie in het katshuis dan vind ik dat geen kabinet van breed overleg. Nee. Dus, dus ja. maar nieuwe verkiezingen kijken wat er dan uitrolt. Uh, dan moeten ze maar weer een nieuwe in elkaar gaan zetten. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, dag meneer. Uh, kon Frank Dumois niet? Sorry? Kon Frank Dumois niet? Oh, die werkt hier al een tijdje niet oh, meer. Oh, nou ja, u, u bent ook goed. Maar, maar weet dat ze zitten daar in het katshuis uh, op hun gemak een uh, regeerakkoordje te onderhandelen. Weet wel, Rutte roept steeds dat de crisis ons per dag, ik geloof dat het nu al 70 miljoen kost. Wat vinden wij daar nou met z'n allen van? Dat zij daar op hun gemak een, een nog moeilijker regeerakkoord gaan onderhandelen met een kabinet wat al gevallen is. Uh, sterker nog, Rutte heeft gewoon de tactiek van regeren is vooruitschuiven. Eerst wacht hij op de CPB-cijfers. Uh, nu uh, uh, gaat hij in het katshuis zitten. Uh, de maatregelen blijven uit. Inmiddels is al de suggestie dat het uh, wachten is op de zomer. Al met al, wij gaan met een bus met drie banden richting Zwitserland. En wij zijn de passagiers. Nou, u weet uh, van, de, van de afgelopen tijd wat er gebeuren kan met ja, zo'n bus. Ja, maar dat is niet zo'n mooie vergelijking die u nu maakt. Uh, zeker op de dag van vandaag niet. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Dijkstra. Dag meneer Dijkstra. Nou, ik ben dus uh, ervoor dat er snel nieuwe verkiezingen moeten komen. Want dit gerommel, dat, dat begint toch echt uh, uit de spuigaven nou, te lopen. Maar dan krijgen we een verkiezingscampagne en dan moeten ze nog gaan formeren. Nou, u hebt gezien wat dat de dat vorige keer... lang zou Dat zal dan heel snel moeten. Wat denkt u dat het nou niet lang duurt? Ik hoor iedere keer het argument, dat duurt dan weer zo lang. Nu moeten ze elk dingetje wat ze willen praten, uh, dagelijks omkeren en dan nog weer aan de Kamer en... Nou, dat gaat ook tijden duren voordat ze hieruit komen. Ja. Oké, okay. uh, u bent wel voor wat nieuwe verkiezingen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, zeg maar. Met André Hensens, ik wilde geen nieuwe verkiezingen absoluut geen Partij van de Arbeid. <laughs> dat is weer wat anders, maar. Um, uh... De Partij van de Arbeid, wij hebben, wij hebben in de verkiezing duidelijk laten zien dat we de Partij van de Arbeid niet meer hoeven. Maar als één partij ons voor de gek houdt, dan is dat de Partij van de Arbeid. Dat is de enige die dat doet, denkt u? Nou, ik vind het wel, hey, ik heb de eerste twintig jaar toen ik nog jong was, heb ik op Partij van de Arbeid gestemd. Mm. Ik vond alleen maar bedrogen. Ja. Nou, Meneer goed. Kok kwam met zijn kwartje van Kok. Meneer Bos deed voor de verkiezingen allerlei beloften. Toen werd hij minister van Financiën, toen had hij in één keer de ziekte van Alzheimer, van hij was alles vergeten ja, Maar goed, die voorbeelden kunnen we volgens mij van iedere politicus uh, noemen. Nee, in, in, in, in het huidige... absoluut, absoluut. Die verkiezing, dat kost ook weer een jaar. En dan zijn ze weer ja. aan, aan het stoethas wie bij elkaar moet. Ja. Wie moeten weer regeren? Zijn weer een jaar verder. Ja, ja. En dan, dan gebeurt er weer niks. En wat meneer, meneer van de Partij van de Arbeid, die zegt, we moeten alles met elkaar besluiten. Nou is het democratie. Nou kan, nou kan meneer van de Partij van de Arbeid, die kan meepraten. En die kan beslissen wat hij wel en niet wil. Dank u wel. Ik ga snel terug naar die meneer van de Partij van de Arbeid. Dat is Juno Dijsselbloem, de vice-fractievoorzitter van de PvdA. Hij heeft meegeluisterd natuurlijk met de reacties. Uh, wat ja. is uw oordeel daarover? Nou ja, kijk, we uh, wisselen uh, het beeld. Uh, er is bijvoorbeeld gezegd het tempo. Uh, maar ja, ze zitten nu al drie weken in het katshuis. Uh, dat kost volgens Mark Rutte uh, 70 miljoen per dag. Dus reken maar uit wat we aan het verliezen zijn. Uh, verkiezingen organiseren kan binnen drie maanden. Wat mij betreft gaan we trouwens... Kieswet aanpassen om het veel sneller te kunnen doen in de toekomst. Uh, ik vrees dat voordat die uh, 89 dagen van, die je nodig hebt om verkiezingen te organiseren... voorbij zijn, ze nog steeds in het katzhuis zitten. Uh, en de teller loopt gewoon door. Uh, dus het schiet niet op. En dus als, dus en, dan kan en je de, tegen elkaar wegstrepen, zegt u. En de uitkomst van het katzhuis heeft dus uh, geen draagvlak. Men heeft zich niet verzekerd van uh, voldoende steun van tevoren. Dus daadkracht, uh, dat is waar uh, Rutte ooit mee begon. Uh, daadkracht is hem gewoon uit handen geslagen. En hij moet nu uh, echt maar kijken hoe hij voor ja, ongetwijfeld... ook impopulaire maatregelen steun gaat vinden. Dat zal heel, heel moeilijk worden. Dus het is het begin van het einde. Het is nu wachten op uh, wanneer het echt uh, instort. Uh, en ik ben ervoor om die tijd te winnen... snel verkiezingen uit te schrijven en een stevig kabinet te maken. Hmm. Wordt er eigenlijk op de achtergrond al... Uh, ja, goed, we <lacht> hebben dit soort teksten inderdaad van, de, van de SP gisteren gezien... van Roemer, van, uh, van Jolanda Sap, uh, Pechel, die zich er wel mee bemoeide. Wordt er al uh, flink gesproken op de achtergrond? In de wandelgangen? Uh, nee hoor, nee, dat is ook helemaal niet nodig. We spreken daarover openbaar in debatten. Ze dus we weten van elkaar welke standpunten we hebben... welke maatregelen, wie voor zijn rekening zou willen nemen. Uh, maar het is aan de kiezer om te bepalen... Uh, hoe die uh, regering straks moet worden samengesteld. Dus dat is stap één. Uh, laten we tijd winnen, laten we niet wachten... op het langzame afbrokkelen van dit kabinet. Uh, snel verkiezingen, snel een nieuw kabinet. Ja. U hebt daar echt zin in uh, zo te horen? Ja, absoluut. Ja. Nederland heel. verdient beter dan wat er nu uh, gebeurt. Uh, het kan ook echt op een andere manier. Uh, en we staan wel voor grote keuzes, dus veel uitstel kunnen we niet dulden. Ja, ja voorlopig, uh, als ik Rutte zie, en die stond er toch zelfverzekerd bij ook gisteren weer, uh, gaat het er niet van komen? Hij, hij gaat niet naar de koningin. Nee, maar wat wel opviel was dat de glimlach waarmee hij de dag nog begon. Uh, in de eerste instantie reageerde hij heel uh, zorgeloos op het vertrek van, van Brinkman bij de PVV. Maar aan het einde van de dag was die glimlach wel weg. Dus hij weet, en dat heeft ook het CDA, maar zelfs ook Wilders zelf gezegd... dat het echt veel moeilijker wordt. Nou, het was al niet makkelijk en uh, dat, dat hebben ze ook van te, vanaf het begin gezegd. Dus we gaan kijken waar ze mee komen. U bent er klaar voor. Dank voor nu in ieder geval voor uw bijdrage aan het Jeroen Dijsselbloem, vice-fractievoorzitter van de... Partij van de Arbeid. Kijk nog even naar onze site. Ruim 1800 mensen nu gestemd. Er moeten nieuwe verkiezingen komen. 53% is het daarmee eens. 47% oneens. Er is weinig veranderd in de percentages. We gaan naar de andere kant van de tafel. Daar zit Elsbert klaar voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, Het is vandaag uh, wereld down -dag En onze hele uitzending gaat over Down. We hebben een aantal gasten. Toos Karagas heeft een uh, broer met Down. Jetu Maturin heeft een uh, kleinkind met Down. Uh, Michiel Weijerman is kinderarts. Regina Lambert is van de stichting. Down en Michiel Beurskens is, heeft zelf Down-syndroom. We praten over uh, de beeldvorming rondom Down. Uh, kunnen kinderen met Down naar een gewone school? Hoe zit het met prenatale screening? kunnen in de toekomst worden dat soort kinderen dan nog wel of niet geboren. Die discussie wordt natuurlijk ook gevoerd. We hebben reportages, een verhaal ook over plastische chirurgie bij Down. Een meisje die dat heeft laten doen, omdat ze altijd maar benaderd werd... alsof ze niet na kon denken zelf en zich heeft laten veranderen. Nou ja, allerlei uh, onderwerpen te bespreken rondom dat thema op uh, Wereld Down-dag. Mensen kunnen ook reageren nog via onze site op een stelling... en uh, die ik even ben vergeten. <lacht> maar op onze site, dit is de dag, bij nu kunt u even kijken... en daar uh, doen we dan ook nog wat mee. Ik denk zin. dat het woord down de voor, ja, dat komt, komt er in zeker in voor, ja, okay. absoluut. Goed, zometeen uh, hoort u het ook wat die stelling is. Na twee dus, dit is de dag. Ik wens u een prettige verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer...